Mariette Krol met het NOS Journaal. Bij een afvalverwerker in Genemuiden in Overijssel... is rond middernacht brand uitgebroken. Er staat een 8 meter hoge berg van tapijtresten in brand. En daarbij komt veel rook vrij. Omwonenden worden opgeroepen deuren en ramen dicht te doen... en de ventilatie uit te zetten. Maar volgens de veiligheidsregio staat de wind gunstig... en trekt de rook niet over bewoond gebied. Voor zover bekend zijn er geen gewonden... De brandweer verwacht nog tot ver in de dag bezig te zijn met de brand in Genemuiden. Rusland mag goederen die op de sanctielijst van de EU staan... toch per spoor vervoeren naar de exclave Kaliningrad. De Europese commissie zegt dat de sancties die gelden voor vervoer over de weg... niet gelden voor vervoer per trein. Kaliningrad is vanuit Rusland over land alleen bereikbaar via Litouwen... en dat liet tot nu toe geen treinen door. Een subsidie voor verduurzaming van het midden- en kleinbedrijf is per direct stopgezet. Volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland wordt er mogelijk mee gefraudeerd. Met de subsidie konden MKB'ers een speciale adviseur laten komen voor klimaat- en energieadvies. Maar volgens de bedrijven zijn er veel ondeskundige adviseurs die een groot deel van de subsidie in eigen zak steken. Hoeveel geld ten onrechte is betaald is nog niet duidelijk. En in Valkenburg in Zuid-Limburg is gisteravond de watersnood van een jaar geleden herdacht, onder meer met een lichtjestocht door de stad. Inwoners en ondernemers en hulpverleners deden eraan mee. Volgens de meest recente schatting ligt de schade van de watersnood in Limburg op 500 miljoen euro. Op sommige plekken is de schade nog niet hersteld en wachten gedupeerden nog steeds op een vergoeding. Het weer, het is helder, 9 tot 12 graden met kans op mist. En de komende dag zon en wolkenvelden, 18 graden op de Wadden, tot 26 in Zuid-Limburg. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Web ZFM. nu de nacht. Ook in de zomer is jouw keuze ZFM. Libre me voilà c'est ma voilà la suite en musique. Sur scène en coulisse, libre me voilà mais sans toi la la suite en roue libre, tout en équilibre. Ton jeu, je le connais déjà. Je lief, ça ne changera pas. Quoi, moi j'oublie pas, et c'est j'ai tes larmes. Car elle ne lave pas toutes tes armes, dressées contre moi. J'avais peur avant, je parlais tout pas J'étais jamais devant moi, oh non. Aujourd'hui j'ai bien changé, crois-moi. Fais bien attention à tout.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 Stupid Checken is het waar? Ach jongen, hart toch op, zo was de moeite niet waard? Nou mooi, dan kunnen we de kroeg veilig maken met elkaar. Zelfde tijd, zelfde lunch. Is goed, ik zie je daar.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 Het mooiste meisje van de klas is bij een ander, maar tussen ons is er niets te handen. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Maar tussen ons is er niets te handen. Hey. We zijn nog steeds gewoon hetzelfde. Hey.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 Yeah, baby, it hurts a bunch. The girls got going and we had lunch. I promise I'm gonna die. It's the last time I'll never have a liquid lunch. Yeah, baby, it hurts a bunch. The girls got going and we had lunch. Something up to sweet, some, some exotic medicine To cure my every ill with some kind of magic pill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 glinstering zoek Op plekken waar ik eerst nooit keek Kijk maar juist in alle diepste talen vind je de.